En tot zover het AMP Nieuw. Dankjewel Casper. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet op deze zaterdagavond. Wel één flitser op de A16 tussen Breda en Dordrecht. De hoogte van Dordrecht staan ze bij 35,7. Ja, Ik wil meteen dit even met je doen. Even aan het starten, aan het starten van de 19s en de Zero's hits die ik ga draaien. Als je er vanavond nou bij bent, stuur even een foto van je uitzicht in de Q-music app. Dan weet ik waar je uithangt. May I have your attention please. Music. 90s en Zero's Hits Joey van der Velden. Hi, goed dat je erbij bent. Gooi die radio mijn hart aan. Ik draai zo meteen Will Smith, de grootste band van de wereld. Eerste two brothers on the fourth floor en Never Alone 90s en zero's. zeros hits. Get ready for Q-Music, 90s en Zero's Hits. Maar goed dat uh, Kelly Clarkson zo volhardend uh, was. En haar gevoel echt direct heeft gevolgd. Haar uh, platenlabel wilde eigenlijk dit liedje weggooien. Ze vond het maar ja, een beetje deprimerend in eerste instantie. Het was ook een beetje een buitenbeentje op haar uh, album. dat ze toen uitbracht. Maar Kelly die zei: nee, we gaan dit doen anders dan. Nou, dat weet ik niet of dat ze dat gezegd heeft. Maar ze was, ze was volhardend. En zo werd het dus ook uitgebracht. En, en ja, niet zonder succes. Het is een van haar grootste hits aller tijden. En kwam ook dik op nummer 1. Ik zeg, hi, goedenavond. Goedenavond, welkom, welkom. Joey meldt zich. Ik draai alleen maar hits uit de 90s en de Zero's. En ik ben benieuwd waar je precies uithangt. Uh, als je erbij bent vanavond, stuur even een foto van je uitzicht. Vind ik leuk, heb ik wat te zien. Uh, kan allemaal in de Q-Music App deze kant op. Nou, heel veel luisteraars onderweg naar feestjes. Onder andere Marieke, Willem, Peter, Wilma, Mees, Marco, Ruud. Uh, even kijken, er gaat er nog iemand hier een frietje halen. Die rijdt net de drive-in in. in Jalen heeft net een DJ-demo in elkaar gedraaid. Wie gaat nu de deur uit. Mirjam die komt dan net thuis na een avondje werken. En bij Rob zie ik een hele verbaasde kat op de foto. Oké, okay, thanks voor alle foto's. Uh, ik heb wat te zien vanavond. Zometeen mijn favoriete bandje uit de UK. Nou, Will Smith bij Q-Music. It's MIB's. Uh, it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 the dog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 Send my bees freezing up all flags. Men in black. Uh, and. The men in black. Let men in black. just bounce in black. The men in black. The me in black. The men in black. The Just in black. with men Just black. With you. Take a walk with me. Come on, and make your neck worse. Now freeze.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 90's en zeros hits. Met Coldplay en Talk. Dit vind ik misschien wel het beste verhaal van dit liedje. Er is voor deze track natuurlijk een sample geleend van de Duitse act Kraftwerk. <mog> Die stond er dus onbekend dat ze extreem streng zijn... met het goedkeuren van samples. Nou, Chris Martin van Coldplay die schreef daarom een lange brief... persoonlijke brief aan de krachtwerkfrontman Ralf... om netjes toestemming te vragen. Wat denk je? Na acht weken wachten... kreeg Coldplay eindelijk een handgeschreven brief terug... met erop, met erop slechts één woord. Yes! <laughs> yes, het enige wat er stond. Lekker kort en krachtig. Wat zou Chris Martin terug hebben geschreven? Titel van het liedje misschien? Ik ben None the Richer bij Q. En Kiss Me, meer 90s en Zero's komt eraan. Zometeen uit de 90's heb ik voor je deze. Ja, power, leuk. En de Zero's. Binnen nu en vijf minuten. Dag, liefie. Mama, houdt van jou. Eerste schooldag. Ja, pff, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?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 Fly, move on Maniac, radiac 90s and zeros hits I'm lying here On the floor Where you left me I think I took too much I'm crying here What have you done I thought it would be fun Switch. I can't stay on your mom. Nu is tijd voor Coolio en Gangsta's Paradise. Maar eigenlijk ook een beetje voor Stevie Wonder. Want ja, het volgende liedje is gebruikt voor het refrein. Lives, in the past time. Best Time Paradise. Nou, dan denk je natuurlijk wat leuk voor een Stevie... dat zijn liedje de inspiratie was voor iets nieuws. Uh, ja, dat was het ook. Dat is het ook. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Want hij had behoorlijk wat eisen... voordat Coolio ook echt de studio in mocht duiken. Uh, er mocht niet worden gescholden in het liedje. Nou, oké, okay, check. Doen we dat niet? En... 95% van de royalties moesten worden uitbetaald aan Stevie Wonder. 95%! Nou heeft dit het echt heel goed gedaan in de hitlijsten. Het zorgde ervoor dat Coolio voor altijd op de radio te horen is. Maar hij zag dus geen cent terug van het succes. Of nou ja, heel weinig.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 Trippin' tripping, and, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, That ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do a diet. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see? 24 the way things are going, I don't know. Tell me.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 me just needs infinity. Philosophy. A freak like me just needs infinity, infinity. infinity. Q-music 90s en zeros hits. Wilde eigenlijk zo doen 2008. Het is druk in de Q Music App. Ik zag een berichtje van Katinka Benders. Die zegt goed vanuit lijn 350 van Alkmaar naar Leeuwarden. Nog even wat de passagiers veilig thuis brengen. Succes daar, zeg ik. Patricia Roggeveen is daar ook bij. Onderweg naar huis na een heerlijke vakantie in Marokko. Uh, ja, Iedereen is welkom in de Q Music App. Stuur maar wat je wilt. Maar vooral een foto van je uitzicht vind ik leuk. Wat zie je op dit moment? Uh, eerst even een persoonlijke favoriet van me. Het is tijd voor Tony Flo en de Miraculous Majestic Masters of Mayhem. Ja, wie zijn dit? Nou, het is in ieder geval een band die in het begin dacht: we nemen het niet zo heel erg serieus. Dus laten we ook maar een naam kiezen die dat een beetje uitstraalt. Want eigenlijk was het de bedoeling dat ze maar één keer op het podium zouden staan. Ondertussen zijn ze al 40 jaar onderweg. Dit zijn de Rattle Chili Peppers bij Q. Een klein spelletje met je spelen. Ik laat dus een hele grote hit uit de 90s horen. Randje 90s, maar je hoort hem achter te En de vraag is, om welk liedje gaat het? Titel en artiest. Uh, als je dat weet, dan win je het zo meteen. En uit de zeros hoor je deze. Over een minuut of vijf. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6E. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap.